Citydijkers met het NOS Journaal. In Losser, in de buurt van Enschede... zijn twintig mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een platte kar. Ze maakten met de kar een rondtocht door het dorp... omdat hun voetbalteam kampioen was geworden. De platte kar kantelde toen die een bocht moest nemen. De twintig gewonden liepen daarbij onder meer botbreuken op. In het zuidoosten van Frankrijk zijn bij een ongeluk met een klein vliegtuig... vijf mensen omgekomen... Volgens Franse media stortte het toestel gisteren neer op zo'n 30 kilometer van Grenoble. Het toestel was eigendom van een lokale vliegclub en zou een ontdekkingsvlucht maken over de bergen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Er komt een meldingsplicht voor apenpokken. Dat betekent dat artsen en GGD-medewerkers die patiënten met die aandoening zien, dat moeten melden bij het RIVM.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 Morgen volop zon, weinig wind en 20 tot 24 graden. Maandag flink wat neerslag. Vanaf dinsdag is het licht wisselvallig weer, met maxima rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM? ZFM. Met nu de nacht.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 Zo zand het in zand voor. Zo doen we dat hier aan de zee. Wie al bent hier de zand voor iedereen heet. Ja, zo raamte, zo zand het in zand voor. En met elkaar is het idee. Wij doen het allemaal samen, die zand voor de zee.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 Zo zacht het is in Zandvoort, zo doen we dat hier aan de zee. Wie je ook bent hier in Zandvoort, dat iedereen mee. Ja, zo zacht is, zo zacht het is in Zandvoort, en met elkaar is het idee. We maken het allemaal samen in Zandvoort aan de zee. I'm yeah. Thank you. Come on. going on inside, tonight, can't hold it back no longer, so let's go, go, go.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 Van de zon schijnt Dus pak je radio. radio Renner Frans En zet hem op 106.9 106.9 yeah. Zfm. ZFM 24 uur per dag Het de Geluid van de zomer op CFM. Hoe je nu overal? overal Iedere maal weer. CFM's songs. I got the wind. I love you. And I'm the trip my truck. At your house again. Are we part of friends? There's so much that I wanna say. But I gotta hold it back. So scared how you reach. Hi.